Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De eurozone kan in een recessie terechtkomen, waarschuwt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. De OESO is somberder dan een half jaar geleden en voorspelt een krimp van 0,1% dit jaar. Europa blijft achter op de Verenigde Staten, waar de economie dit en volgend jaar zal groeien.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 Minister Schultz van Hagen onderzoekt of de verplichte oudere keuring voor het rijbewijs kan vervallen. Er is al een voorstel om de leeftijd waarboven mensen medisch moeten worden gekeurd te verhogen van 70 naar 75 jaar. Schultz bekijkt nu of dat systeem kan worden vervangen door een rijtest. Peter R. de Vries mag de opname over het beramen van een huurmoord op een escortbaas toch uitzenden. Vorige maand had de rechter in kort geding het uitzenden van de beelden nog verboden. Het gerechtshof in Amsterdam heeft dat teruggedraaid. Voorwaarde is wel dat de verdachten onherkenbaar worden gemaakt. Een van de mannen die de moord moest plegen had de onderhandelingen daarover met een verborgen camera vastgelegd. De mannen die de escortbaas wilden vermoorden zijn in februari aangehouden. Dat gebeurde nadat de Vries de politie had getipt. In Duitsland moet een vrouw voor de rechtbank verschijnen voor het toebrengen van gehoorschade aan een telemarketeer. Toen ze deze zomer werd gebeld door een callcenter ontstak ze in woede en blies keihard met een scheidsrechtersfluitje in de hoorn. Het slachtoffer liep een acute gehoorbeschadiging op. Omdat de 61-jarige dader de opgelegde boete weigert te betalen, heeft justitie besloten dat ze voor moet komen. Het weer, zon en stapelwolken. In het zuidoosten lokaal kans op, op een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Aan de kust doorwind van zee tussen de 16 en 21 graden. Dit was het Dit is Tamara Bruggemans van de ANWB. Er staat een file op de A4, daarna richting Amsterdam. Tussen Hoogmaden en het knooppunt Burgerveen. Twee kilometer door een ongeluk. De weg is daar inmiddels weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie. ZE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 caliente sabe que mi papito adelante de mi sopo con una bomba provocante esa boca linda esa cara toma caliente sabe que mi papito adelante de mi sopo con una bomba provocante una bomba provocante con una bomba provocante Linda, tua boek é linda, essa boek é linda, tua boek é linda, essa boek é linda. Papito. Adelante de mis ojos, una bomba provocante, esa boca linda, tu boca linda, esa boca linda, una bomba provocante, esa boca linda, tu boca linda, esa boca linda, esa boca linda, me descarante, forma caliente, sabe que mi papito Papito. Adelante de het Zeer a falar morsa. Als nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, delícia, delícia, me Assim você me mata, ai, me maakt, Ai je ai, te maakt, als je me maakt, me me mata, ai, je te maakt, ai, ai se eu te pego Ai, ai, se eu te pego, hein? Zie to do than to stand here listening to you.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 je is als C'est juste une pause, la après les dangers. Parce qu'ils ont pris la main. J'ai la grande voix Look and think like you. But if you walk the footsteps of a stream